vastlegging. Uh, punt 6, uh, punt lid 5 uh, uh, ja, dat kunnen we toevoegen, maar eigenlijk hoort het hier niet, want het, het, het, het, gaat, het is een financiële nota. Ik ben het ermee eens. Ik, ik, ik, ik, uh, we vinden ook dat we dat bij de voorjaarsnota en de najaarsnota moeten doen. Volgens mij doen we dat ook altijd, dus voor mij hoeft het hier niet te staan. Want het, het heeft niks met de de, de financiële v, v, uh, noten te maken. Maar het mag voor mij wel even staan. En de andere punten kunnen wat mij betreft uh, uh, toegevoegd worden. Dus die een, dat, dat, zijn gewoon, uh, ja, dat zijn gewoon algemene, algemene definities en die, die kunnen we erbij toevoegen. Ik kan er nog wel een... Als je de lijst compleet wil maken, dan dienen er nog wel meer toegevoegd te moeten worden. Wij hebben ons beperkt tot hetgene wat er ook al eerder in stond en wilde niet... Het helemaal een boek maken dat het zo dik wordt. Dus het mag voor mij toegevoegd worden, is geen enkel pro probleem. En dat punt 2, wijzig artikel 2. Het mag voor mij gewijzigd worden, maar u beperkt zich, want er staat hier, raadstel per programma vast, wat per programma. Maar we gaan eigenlijk naar meer naar thema's. Dus dan moet je dit weer in thema's. Wat van ik zou zeggen, laat het vrij. Want er staat ergens geschreven dat u, u feitelijk zegt van hoe we de begroting moeten indelen. Bij het begin van bij het. Begin van de ...zittingsperiode zou u daar voorstellen voor kunnen doen. En u kunt er alles van maken, bij wijze van spreken. Als u maar binnen de BBV blijft, enzovoort. Dus ik denk dat je je alweer gauw beperkt als je dit hier neerzet. Want eigenlijk wil je misschien wel op thema's. En misschien roept er iemand straks, we willen het nog anders doen. Als je dat dan hierachter kom hebt vastgelegd... ...moet deze verordening weer worden aangepast. Dan kan je beter dat op een hele andere manier regelen... ...met een raadsinitiatiefvoorstel dat de begroting zo en zo. is. Dus ik zou zeggen, van, wijzig het niet... Artikel 2, laat het zo staan en gebruik je, je gewoon je, je recht en je, je middel als raadslid om de begroting zodanig ingevuld te krijgen zodat die wenselijk uh, is. Dus ik, dit zijn de opmerkingen vanuit het college, dus uh, op zich. Uh, nog even een, een, een aanvullende vraag. Uh, volgens mij heeft u nog niets gezegd over de wijziging van artikel 2, lid 3. Kunt u dat nog even doen? Oh ja, 2, lid 3. Ja, 2, lid 3 die is eigenlijk overbodig... omdat op de toelichting, op pagina 10... staat al het woord smart genoemd. Daar wordt het smart maken al genoemd. Aan de andere kant wijs ik u op... als het weer zo heel expliciet wordt opgeschreven... we moeten smart... ik kan u mededelen... ik heb de, de begroting en de rekening erop nageslagen... die is helemaal nog niet zo smart. En het is ook heel moeilijk om alles smart te krijgen. Dus legt u zelf nou ook niet te veel... en het college ook vast... dat het alleen maar smart moet zijn. Het staat... Zoveel, er staat ook bij uh, toelichting op uh, bladzijde 10, dat, dat we ernaar streven zoveel mogelijk smaak. Dus dit is wat dat betreft voor mij niet nodig, omdat in de toelichting het goed verwoord is. Dank u wel. Dank u wel meneer Bluis. Tweede termijn. Wie? Mevrouw Dion. Ik had u nog niet gehoord. Dank u voorzitter. Ja, OPZ heeft het uh, vragenrondje aan zich uh, voorbij laten gaan. Omdat wij uh, niet twijfelden aan de goede bedoelingen van de indieners uh, van het uh, amendement. Uh... Maar het heeft ook uh, te maken met het feit dat uh, de algemene strekking daarvan... dat wij eerlijk gezegd een beetje twijfelden aan nut en noodzaak. En uh, met de uitleg van de wethouder in, in deze uh, worden wij daar eigenlijk in bevestigd. En uh, uh, zien wij het uh, als volgt dat... Uh, de Raad met het mandaat en het budgetrecht wat er is, he, dus voldoende in positie uh, is gebracht. En uh, uh, dat ook dus uh, de verantwoordelijkheidstoetsing uh, daarmee ook uh, voldoende is vastgelegd. Dus uh, ja, om, om kort en duidelijk te zijn, uh, wij... Uh, zien eigenlijk uh, geen uh, toegevoegde waarde in dit uh, amendement. Dank u wel mevrouw de Jong. Meneer Sandbergen dacht u uw hand op Nee Sorry, um, dat had ik niet gedaan. Oh, Sorry, oh, dat ik dan niet dan gedaan. Dan ga ik verder. Maar um, um, het is uh, het lijkt mij handig uh, voorzitter dat u het rondje afmaakt en daarna zal ik een omenschorsing uh, verzoeken. Ik kijk verder. Iemand anders in tweede termijn nog de behoefte? Dat is niet het geval. Uh, meneer Sandberg, u verzoekt om een schorsing. Enig idee hoe lang u gaat schorsen? Uh, nou, vijf minuten, tien minuten mag dat. En dan zal, ik proberen... dan zal ik proberen het eerder uh, klaar te krijgen. Dat betekent dat wij uiterlijk tot kwart over negen schorsen, maar mogelijk eerder bij u terugkomen. Dat zeg ik vooral voor de luisteraars thuis. Geschorst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 Das Premium proof -up. en meneer Sandberg heeft een schorsing gevraagd... wil hij nog iets toelichten of gaan we verder? Ja, voorzitter, ik heb een schorsing gevraagd... omdat ik wellicht een mogelijkheid zag... om een raadsbreed ja, een consensus over dit amendement te krijgen. De partijen die op mijn uitnodiging zijn ingegaan... ...waren eh, eigenlijk van mening... ...dat zulks niet het geval was. En eh, ja... ...aan de ene kant spijt me dat... ...aan de andere kant moet ik dan zeggen... ...dat de wethouder... ...de portefeuille... Eh, ...een dermate overtuigend betoog heeft gehouden... ...dat dat niet nodig was. Dus dat waren mijn beweegredenen. Dank u wel. Ik kijk even rond. Iemand anders nog behoefte in tweede termijn... Want anders gaan we stemmen. Ja... Dan gaan we dat doen als eerste het abonnement financiële verordening zoals ingediend door VVD en GBZ. Bij handopsteken, graag. Wie is voor dit abonnement? Bij handopsteken. Voor zijn de fracties van de VVD en GBZ. Wie is tegen dit abonnement? Tegen zijn de fracties van Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, Oudere Partij Zandvoort, D66, CDA. Daarmee is het abonnement verworpen. Dan resteert het raadsvoorstel financiële verordening 212-2015 bij handopsteking graag. Wie is voor dit raadsvoorstel, dat dus niet is gewijzigd. Ik constateer dat voor zijn de fracties van de VVD, het CDA, D66, de Partij Zandvoort, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort en meneer Derks. Wie is Met tegen stemverklaring. Dit voor... Eén moment, ik kom zo bij me, mevrouw Burrelson. En wie is tegen dit voorstel? Tegen dit voorstel zijn. Nee, dat moet. Dames en heren, u moet stemmen. Als u aanwezig bent, stemt u hier. Mevrouw Van der Veld is tegen en meneer Cohen is tegen. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen. Mevrouw Keurelson, stemverklaring. Voorzitter, de VVD wil graag grip hebben en houden op de financiën. In deze financieel zware tijden vinden en vonden wij het verstandig als de gemeenteraad meer dan in andere jaren... hier meer eigen verantwoordelijkheid en initiatief had getoond. Dank u wel. Dank u wel. Daarmee is het voorstel aangenomen wat ik net zei. Gaan we door naar agenda punt 9. En dat is de nota reserves en voorzieningen 2015. Bij deze nota is nog een toelichting gekomen... en er zijn twee abonnementen aangekondigd. Ook hier lijkt het mij praktisch... dat we eerst die abonnementen even aan de orde stellen... ...laten indienen en toelichten. U gaat akkoord, begrijp ik. Wie van u beiden... ...heren Tone of Paap... ...meneer Tone, aan u het woord. Dames en heren, graag attentie. Ja, voorzitter, maar met het... Met het ...indienen van het amendementen... Eh, ...ik kan me niet beperken tot het indienen van het amendementen... ...zonder dat ik daar een aardelijke verhaal ook, uh, op... ...ja, nee, ik vroeg ook een toelichting. Graag. Nee, ja, maar, ja, maar het gaat zelfs nog ietsje verder... ...want naast die twee amendementen... ...zijn er nog wat andere opmerkingen te maken... Um, ja, het vervelend is dat er, dat er nou net van deze commissievergadering uh, geen geluidsopname is. Maar wat in ieder geval, ik was er niet bij. Maar wat ik in ieder geval wel weet is dat het college had toegezegd dat er schriftelijk zou worden gereageerd op uh, de inbreng van, uh, van de partij van de Arbeid. En tot mijn, uh, tot mijn spijt heb ik moeten zien dat in uh, de mededeling aan de raad slechts op één punt is ingegaan. En dan naar mijn oordeel ook nog maar half. Uh, dat betekent dus dat ik uh, alsnog uh, de inbreng vanuit de commissie uh, maar integraal de revue uh, zal laten passeren. Uh, omdat het hier gaat om, uh, om, om een paar zaken die, uh, die vrij belangrijk zijn. In de eerste plaats de positie van de algemene reserve en in de tweede plaats uh, de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de wetenschappelijke ondersteuning. Uh, het is logisch als het college zegt we moeten de algemene reserve gaan verhogen op grond van het feit dat de gemeentelijke begroting enorm is toegenomen met de overkomst van de drie decentralisaties. Dan is het ook, je begroting wordt een stuk hoger dus je risico's zullen naar van aan toe kunnen nemen en dan is het ook goed om je algemene reserve daaraan aan te passen. Als je dan kijkt naar, naar het raadsvoorstel dan, dan met de becijferingen die er staan, dan zou je met het vaststellen van de notenreserves en bezieningen zoals die er nu ligt, zou de algemene reserve met nog zo'n 880.000 euro op termijn moeten worden aangevuld. Dan staat er vervolgens in het voorstel dat de algemene reserve, indien die onder het niveau van die 5 miljoen gekomen. Dat het binnen vier jaar weer op niveau moet worden uh, gebracht. Nou, dat vindt de Partij van de Arbeid uh, te vaag. En te algemeen. En te risicovol, in die zin dat aan het eind van de zittingsperiode de kans bestaat dat er een algemene reserve uh, overgedragen wordt aan een nieuwe raad. Met een uh, beduidend lager bedrag dan die 5 miljoen. Want vier jaar, als je die vier jaar moet aanzuiveren... nou dat kan wel eens. Uh, ...over de zittingsperiode heen gaan. We hebben in Zandvoort... ...voor zover mij bekend... ...en het is al heel lang... ...altijd de gulden regel gehanteerd... ...dat... ...aan het eind van de zittingsperiode... ...een algemene reserve wordt achtergelaten... ...van tenminste het vastgestelde niveau. Dat zou betekenen... ...dat aan het eind van deze zittingsperiode... ...er tenminste... ...een algemene reserve achtergelaten moet worden... ...van die 5 miljoen en dat we niet in één klap die negen ton, die, die, waar ik het net over had, dat we die in één klap zouden kunnen aanzuiveren, dat is, dat, dat is helder. Ik ga ervan uit dat het college bij de voorjaarsnota met voorstellen komt hoe we dat precies, hoe de college denkt dat precies te willen gaan doen. Maar daarom hebben we in de commissievergadering ook gesteld dat wij vinden dat de nota moet worden opgenomen. ...dat aan het eind van de zittingsperiode een algemene reserve wordt achtergelaten van die 5 miljoen. In de mededelingen van het college aan de raad is daar helemaal niet op ingegaan... ...en vandaar dat de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort het volgende amendement indienen. Gelezen het voorstel van BMW, overwegende dat de algemene reserve mede bedoeld is... ...om in onvoorziene omstandigheden als tijdelijk dekkingsmiddel in te zetten... De algemene reserve het hoofdbestanddeel van de vereiste weerstandscapaciteit. De minimumbuffer van de algemene reserve bij dit raadsvoorstel per 2015 op 5 miljoen wordt gesteld. Dat indien de algemene reserve op enig moment onder dit niveau komt, de algemene reserve volgens het voorstel binnen 4 jaar weer op niveau dient te worden gebracht. Overwegend dat daarmee voorbij moet gegaan aan het feit dat op deze wijze aan het eind van de zittingsperiode... Dat aan het eind van de zittingsperiode een te lage algemene reserve aan de volgende raad zou kunnen worden overgedragen. Dat het overdragen van een te lage algemene reserve ongewenst is en in strijd met de ongeschreven regel... Dat een algemene reserve op het gewenste niveau wordt overgedragen besluit. Het laatste punt van het conceptbesluit als volgt wijzigen voor de algemene reserve de minimumbuffer te verhogen naar 5 miljoen. Indien de algemene reserve onder dit niveau is... dient de algemene reserve zo spoedig mogelijk... maar tenminste voor het eind van de zittingsperiode... op niveau te worden gebracht. Het volgende punt, voorzitter, is het opheffen van de reserve... overige wetenschappelijk ondersteuning. In het raadsvoorstel en in de nota schrijft het college... dat die reserve was ingesteld omdat bij het invoeren van de wetmaatschappelijke ondersteuning bepaalde taken moeilijk in te plannen waren. En zo de bedragen die beschikbaar waren gesteld voor de brede taken die vallen onder de WMO te kunnen reserveren. Dat was echter niet de reden voor het instellen van de reserve. De reden voor het instellen van de reserve was dat die WMO-middelen anders in de algemene reserve zouden verdwijnen. En als zodanig niet meer herkenbaar zouden zijn. In de mededeling aan de raad schrijft het college weer iets anders. Daar zegt het college... De reserve over de gewetmaatschappelijke ondersteuning wordt voorgesteld op te heffen omdat deze reserve is ingesteld bij de invoering van de WMO... en er daarna nauwelijks gebruik van is gemaakt. Eventuele overschrijdingen kunnen in de toekomst via de algemene reserve lopen. Dat is dus een heel, andere, een heel ander argument dan wat er in het raadsvoorstel stond. En vervolgens zegt het college volgens de overeenkomst met... ...kompas, dus het regionaal kompas... ...wat we gezamenlijk afsluiten met de regio-gemeente... ...dient de gemeente de kosten van de begeleiding... ...door Spaarne-Zicht van jongeren daklozen op zich te nemen. Echter, zegt het college, komt het niet vaak voor... ...dat er jongere, jongere Zandvoortse daklozen in Spaarne-Zicht verblijven. En als dat wel het geval is... ...dan kan dat alsnog in de raming worden meegenomen. Maar tegelijkertijd zegt het college in het raadsvoorstel... ...dat het gaat om, op dit moment om drie Zandvoortse jonge inwoners met een kosten tussen de 15.000 en 20.000 euro op jaarbasis. Dus aan de ene kant zegt u, kom niet voor, niet vaak voor... maar het gaat hier nu om drie jongeren... waarvan de jaarlijkse last ongeveer tussen de 15.000 en 20.000 euro ligt. Dat is een substantieel bedrag. In de commissievergadering heeft de Partij van de Arbeid dan ook ingebracht... In dat uh, zoals de situatie nu is, we met die reserve die gecreëerd is, nog minstens zeven jaar de bedoelde kosten zouden kunnen betalen. Die middelen zijn in de tijd door het Rijk specifiek verstrekt ten behoeve van WMO-taken. Daarom hebben we die ook in deze reserve geoormerkt. De kosten voor begeleiding en toeleiding naar reguliere zorg is een zo WMO-taak en die reserve kan daarvoor dus worden ingezet. Daarmee voorkomen we dat de gemeente een deel van de nieuwe middelen voor jeugdzorg die we per 2015 krijgen en waarop toch al enorm is bezuinigd, de komende tijd hiervoor zouden moeten worden ingezet. De logica van het opheffen van deze reserve ontgaat de Partij van de Arbeid dan ook volledig. Indien de reserve over de wordt opgeheven is de kans niet denkbeeldig dat die middelen op enig moment voor andere doellijnen aangewend worden uit de algemene reserve. Bijvoorbeeld voor lantaarnpalen, als daar het budget niet genoeg voor is. De Partij van de Arbeid zal daarna voor de reserve overige WMO te laten bestaan, ten behoeve van de kosten van begeleiding en toeleiding naar reguliere zorg voor jongere zandvoorters. Het college heeft het afgewezen en vandaar het amendement. Gelezen het voorstel van BMW, overwegende dat het Rijk de middelen die thans zijn ondergebracht in de reserve overige WMO. Uh, ...heeft verstrekt ten behoeve van de uitvoering van bedoelde wet... ...bij de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeente... ...op het terrein van jeugdzorg per 1 januari 2015... ...het Rijk een forse bezuiniging heeft toegepast... ...op die beschikbare middelen... ...de gemeente in het kader van het regionaal kompas 2015... ...de kosten voor begeleiding en toeleiding naar reguliere zorg... ...van dakloze Zandvoortse jongeren voor haar rekening dient te nemen... ...het ten laste brengen van die kosten van het, van het door bezuiniging van het Rijk toch al uitgekleden budget niet wenselijk is, de reserve overige wetmaatschappelijke ondersteuning ja bedoeld is voor taken zoals beschreven in het regionaal kompas. Dat bedoelde reserve voor ten minste zeven jaar voor, kan voorzien in de kosten voor begeleiding en toeleiding naar reguliere zorg van dakloze en jongeren. En dat het opheffen van de reserve overige wetmaatschappelijke ondersteuning. En het doorsluizen van de resterende middelen naar de algemene reserve het ongewenste effect heeft dat deze WMO-middelen uit het zicht verdwijnen. Besluit deze reserve zelf niet op te heffen en de tekst de reserve overige wetmaatschappelijke ondersteuning vervolgens op te heffen in de jaarrekening 2014 bij het derde gedachtenstreepje in het conceptbesluit te schrappen. En ook dit amendement is ingediend door Sociaal Zandvoort en de Partij van de Arbeid voorzitter dan het laatste deel en daar is uh, eigenlijk helemaal niet uh, ook in de mededeling van het college niet op ingegaan uh, dat is de kosten van begeleiding en uh, uh, de hele opvang de opvang van zich komt voor rekening van Haarlem dat is uh, vanuit de, regen, uh, de, de, de centrumfunctie van Haarlem waarvoor ze middel van het Rijk krijgt en de kosten voor begeleiding uh, en uh, het toeleiden naar uh, reguliere zorg... dat zou volgens uh, de evaluatie van het regionaal kompas 2008-2014... voor rekening van de gemeente al zijn gekomen. Als dat zo is, dan uh, is, uh, is, is, is mijn conclusie... omdat er ook in het raadsvoorstel staat dat uh, er in 2014 uh, niks begroot zou zijn... Maar als dit al vanaf 2008 tot en met 2014 voor rekening van de, raad zou zijn gekomen, van de gemeente zou zijn gekomen, dan is mijn conclusie dat het dus ook al vanaf 2008 heeft betaald. Voorbereiding en toeleiding en reguliere zorg. Hoe kan het dan dat dat in 2014 niet begroot zou zijn? Dank u wel. Dank u wel, meneer Toonen. Meneer Kramer. Ja, Voorzitter, de VVD gaat uh, de inbreng die ze tijdens de commissie hebben gedaan niet uh, overdoen. Uh, wel willen we nog een aantal dingen uh, uh, onderstrepen. is in ieder geval dat wij uh, staan voor een uh, stabiel financiële huishouding uh, als die wordt uh, gevoerd. Um, daarbij uh, hebben wij ook de opmerking gemaakt tijdens de commissie waarom er verschil wordt gemaakt tussen het egalisatiereserve renteresultaat en het egalisatiereserve... Uh, parkeren bij de ene wordt uitgelegd uh, dat die om uh, de effecten van renteschommelingen uh, uh, in stand wordt gehouden en bij de andere uh, is het precies het, uh, uh, wordt het tegenovergestelde gebruikt dus we zouden graag nog een keer van de wethouder willen horen waarom niet het uh, rente, uh, het egalisatiereserve parkeren in stand gehouden kan worden en dat mede dus op, naar aanleiding van het feit dat wij staan voor een stabiele financiële huishouding en wij verwachten dat als deze uh, nota zo wordt aangenomen... dat we te maken gaan krijgen of met veel onderstrijdingen... of veel overstrijdingen van de, van de begroting. En ik denk dat dat geen goed beeld naar buiten is. Dank u wel, meneer Kramer. Anderen, meneer Paan En dan meneer Demmers. Ja, dank u, voorzitter. Tijdens de commissievergaderingen uh, was ik fel tegen... dat de reserves uh, van de WMO naar de algemene reserves gingen. Ik had daar een vraag over gesteld... en die zou schriftelijk beantwoord worden. Maar die schriftelijke beantwoording moet ik nu nog krijgen. Dus is een beetje laat. En helpt het als we straks de wethouder vragen... om het antwoord te geven? Ja, maar ik, ik weet niet precies de vraag meer. De... Oh. oh, ik dacht... hem. ik wil u gelijk vragen, nee, nee, wat is nee, de vraag? Ik, nee, ik heb... Ik <laughs> heb... Nou, dat is wel een goeie, maar voor mij was het ook een goeie. Ik had wel opgeschreven dat ik schriftelijk antwoord zou krijgen, maar ik had de vraag had ik niet opgeschreven. Excuses, meneer Paap van de Excuses. Dus vandaar, maar iets over de WMO, waarom we dat juist gaan doen, he, om dat terug te storten ja. uh, naar de algemene reserve en wat eventueel het risico was. Een beetje in die trend uh, was uh, de vraag toen. Dus wij zijn in ieder geval daar fel uh, tegen. En uh, vandaar uh, dat de PvdA... en de Sociale Samenvertrouw... een amendement gemaakt hebben. En dat uh, geldt ook uh, voor die 5 miljoen, voorzitter. Uh, dat het... Uh, uh... Moet ik even wachten, voorzitter. Want iedereen uh, ja, lacht hier. En uh, dat irriteert me een beetje. Ja. Nee, ik lach niet. Dames en heren op de tribune... U wordt geacht stilzwijgend met een volstrekt neutraal uh, gezichtsgelaat aan het debat deel te nemen. Meneer Paap. Ja, het debat weet het deel. Ik heb het. Ja, ik zou voor dan niet meer vragen om stilte op de tribune, maar ze mogen meedoen. Dat is Wat was uw vraag ook weer, meneer Paap? Nee, dat ben ik niet vergeten, ik heb het ook geschreven. Het gaat over die 5 miljoen, meneer Kramer. Dat u dat vergeten bent, dat valt me dat tegen. Waarom vraagt u dat eigenlijk? Voorzitter, wij vinden het ook dat voor het einde van de zittingsperiode in ieder geval die 5 miljoen staat. Want je hebt natuurlijk een heel groot risico als het niet zo is dat een nieuw college en raad meteen moet gaan bezuinigen. En daar zit, denk ik, een nieuw college en een nieuwe raad niet op te wachten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Meneer Demmers. Ja, voorzitter, dank heer. u wel. Demmes, even over Demmes. het abonnement van meneer. Uh... Meneer Demmers, ja. ik wilde even iets meer aandacht voor elkaar vragen. Want ik merk toch dat het de hele vergadering al de neiging heeft om te roezemoezen. En dat is voor de spreker in ieder geval onplezierig. Meneer Demmers, gaat u verder? Ja, dank u wel, voorzitter. Um, het abonnement van de Partij van de Arbeid, als het gaat over die 5 miljoen. Um, we hebben de, in het vorige agendapunt, uh, heeft meneer Tonen, maar ook anderen betoogd... dat het amendement op de financiële verordening van GBZ en de VVD te betuttelend is. En te weinig manoeuvreerbaarheid geeft aan het college. Maar als we nu dit punt, uh, wat uh, de Partij van de Arbeid uh, en wat gesteund wordt door Sociaal Zandvoort, als we dat aannemen... Er staat voor de algemene reserve minimumbuffer te verhogen 5 mil, uh, naar 5 miljoen. Dat is op zich natuurlijk een goed streven. Maar dat het voor het einde van de zittingsperiode op niveau te worden gebracht tussen die 5 miljoen. Daar heeft u nog maar heel korte tijd voor. Dat is maart 2017. En uh, in die zin leg je het college, maar ook de rest van de raad, natuurlijk ernstig aan banden om dat te halen. Dus uh, dan krijg je eigenlijk uh, de bezuinigingen of uh, het overhevelen van inkomsten naar de algemene reserve om aan dit voorstel te voldoen. Een hele goede uh, avond luisteraars. Aan college, Op dit moment bent u te luisteren deze, naar de vergadering uh, van de gemeenteraad. Um, alleen onlangs, uh, zoals waarschijnlijk een aantal bewoners hebben gemerkt, heeft uh, de brandweer uitgerukt. En die is onderweg naar, uh, nu naar de Zandvoortse Laan. Zandvoortse Laan ter huishoogte van uh, huis nummer 16, dat is in Bentveld. En op dit moment staat daar Jonas Parson. En evenwege de uh, lijverslag. En dat heeft te maken met dat een stukje Zandvoortslaan is afgesloten. Um, dat is dan vanaf Bentveld. En op dit moment rijden ook de bussen daardoor niet. Dus hier is Jonas. Goedenavond. Goedenavond Vooral. Jonas. Vertel, hoe Hoi, gaat ik het naartoe? Sta... Ik sta momenteel bij de brand op de Zandvoortsweg. Um, het is opgeschaald naar... Rio. 3 nou wat is opgeschat? Oh, nou het is opgeschat met grip 3 en er komt uh, groot materieel aan. Ja. Nog meer. Ja, oké. Okay. En het, uh, de, de vlammen slaan uit de dak daken. Ja, ja, Van het wat... huis. Ja, het is al een uh, goede paar minuten beter. Dat komt hier, want jullie uh, zijn ongeveer een kwartier, uh, 20 oh, 20 ja. minuten geleden hier vanavond al vertrokken. Oké, okay, maar uh, wat zijn u? Nee, nou, je was wel ondertussen al een kwartier tot twintig minuten geleden al vertrokken, natuurlijk, daar naartoe. Oké. Okay. Dus nou, ik denk uh, dat je. Uh, de, lang ondertussen okay. wel bezig is die brand? Ja, de vlammen slaan uit de daken, nog steeds, momenteel. Er zijn hier tankauto's aanwezig van het kort. Ja. Er worden steeds meer komen erbij. Ze zijn water aan het halen ergens. Waar vandaan, weet ik niet. Om de brand te blussen. Uh, wat ik heb begrepen uh, uh, uit de Leidse Vaart vandaan. Uh, ja, dat klopt. Uit de Leidse Vaart wordt nu water vandaan gehaald met tankauto's om het uh, te blussen. Ja. Uh, er is momenteel de af... Het is bij, vanaf Bentveld, Westerduinweg, is het afgesloten. Verkeer is niet mogelijk. Dat moet omrijden via uh, de Achterweg. Ja, de Bentveld wegs van, uh, en, uh, door Bentveld heen, dus helemaal de drempelroute. Ja, het is momenteel afgesloten, er komt steeds meer grote materiaal aan. Ja, okay. op van de G3 ja? en het wordt uh, steeds gevaarlijker, heel veel rookontwikkeling momenteel. Oké, okay, uh, ja, hoe staat het eigenlijk verder met de hulpdiensten qua ambulance waarschijnlijk wel aanwezig? So, uh, de mensen zijn net uh, waardevolle spullen, schilderijen aan het redden vanuit het huis. Dat wordt naar nagelegen woning overgebracht. En nu komt er nog een, wordt er nog een leiding aangelegd voor het water. Die ze gaan leggen. Volgens mij, vanuit Haarlem wordt er nu eentje hier naartoe gelegd, zelfs. Ah, oké. Okay. Nou, ik heb dus er wordt een waterleiding vanuit Haarlem, Leidse Vaart, naar de brand gebracht. Uh, Oké, okay, dus, dus hebben we is helemaal de kruis met dezelfde Zandvoortslaan en de Leidse Vaart, is ook volledig afgesloten worden. Ja, nou, het is heel vrijgesteld op... de... ja? ja, ik lees hier ook een heel toevallig nieuw stukje, uh, die is al bekendbaar gemaakt via de telegraag.nl. Zeer uh, ja. groot opgeschaald in de Uitengewetse brandvoertuigen, de Leidsche plaatsen, blabla bla. Uh, ja. en, nou, de bewoners hebben het op het pand kunnen verlaten ja, dus ja, wel, uh, Ze zijn ja. wel er ook ingeademd. dus ja die zijn natuurlijk wel te controle dus, uh, weg afgevoerd uh, ja dat klopt. En, nou ja de zandvoer, de weg van zand wordt volledig afgesloten en de politie laat weten dat we, uh, de kustplaats alleen bereikbaar is via de zeeweg Zo wordt dat het komt op helemaal op de over het over Okay. Is het anders een idee als wij over 20 minuten aan een half uur met elkaar terugkomen? Ja, vind ik ook een goed plan. En uh, ondertussen gaan we gewoon weer verder terug naar de vergadering van de gemeenteraad. Bij jij? houden we de luisteraars gewoon uh, even op de hoogte. En ik hoop dat ze daar uh, dit keer even een voor hebben bij de gemeenteraad dat we het hun hebben onderbroken. Is goed, ik ga dat, oh. uh, daar spreek, spreek je zo weer. Is goed, dankjewel, tot voor zover. Alsjeblieft, hoi, hoi, hoi. hoi. hoi dat we de financiële positie gaan versterken... en echt keuzes maken. Dus als meneer Demmers hiervoor zegt... besteden we het wel of niet aan een, aan een school... of besteden we het niet aan iets anders... dat is nog net het ambitieniveau... voor deze komende vier jaar. Drie jaar nu nog, voorzitter. Met betrekking tot de motie over de WMO... is het natuurlijk onderdeel van het sociale beleid. En het sociaal beleid blijft belangrijk... Uh, zeker in een tijd van krapte en zeker in een tijd waarin uh, mensen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En als je dan praat over daklozen, wat volgens uh, mij nog een verplichting is, de bedhouders kan dat misschien uh, bevestigen, bed, uh, brood en een bad, dan uh, moet je natuurlijk zorgen dat je daarvoor uh, staat. En dat willen wij ook als CDA, dus met betrekking tot die, uh, dat amendement uh, vinden wij dat heel zinvol en zullen we dat dan steunen. Dat is in eerste instantie voorzitter. Dank u wel meneer Metters. Mevrouw van der Veld, u stapt uw vinger op, op. Ja, dank u wel. Er was ooit eens een uh, commissievergadering, en uh, daar heb ik het nodige gezegd over dit stuk, en uh, ja, helaas er is geen bandopname van. Dus dat kunnen we niet met z'n allen terugluisteren. Maar ik voel niet de behoefte om het over te doen, hoor. Ik zie al iemand angstig kijken aan de overkant. Um, wat betreft het amendement reserve overige WMO, Heel sympathiek. Wij, wij zijn er absoluut voor om, om bepaalde reserves dus wel te behouden. Dit is er één van. Wij zitten alleen nu wel met een probleem. Eigenlijk zouden we ja willen zeggen tegen dit amendement. Maar ik vind als je ja zegt tegen een amendement... dan zeg je eigenlijk... als u dit verandert in het voorstel... dan ga ik mee met het voorstel. En het voorstel, daar kunnen wij niet in meegaan. Dus uh, u heeft onze sympathie voor dit amendement... maar ja, ik doe het maar even zo, hoef ik straks bij de stemverklaring niet nog een keer te doen. Je mag wel voor het allemaal stemmen. Ja, maar ik vind, als jij... Ja, u heeft, verkoop, u heeft technisch gelijk, maar gevoelsmatig vind ik dat niet kloppen. Dan ga je voor iets stemmen wat je wil veranderen in een voorstel. Nee, dat, uh, ik, dat, dat, dat vind ik niet kies om te Dames doen. Dames en heren, mevrouw Van der Velden. Uh, verder vind ik het jammer dat uh, de, de, voor, de sorry de voorzitter... Die, die was wel aanwezig. Maar dat de wethouder destijds uh, niet aanwezig was... om bepaalde vragen toch te kunnen beantwoorden. Uh, ik heb toen uh, termen geuit als uh, dat ik het creatief boekhouden vind. En dat vind ik dus nog steeds. Dat blijft zo. Ik vind het gewoon een kunstmatig op peil houden van je algemene reserve. Ten koste van uh, die zaken waarvan wij zeker weten... dat daar behoorlijke schommelingen in zitten. En ja... Ik kijk de andere raadsleden aan van jongens, doe dit alsjeblieft niet. Maar dat heb ik toen ook geprobeerd. En ik, ik moet uh, ja, bekennen dat me de overtuigingskracht ontbroken heeft... om dat zover te krijgen. Dus daar wil ik het bij laten. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Meneer Kroonsberg. Ja. Niets ontslaat u van de plicht om de vragen die u uh, nog in uw gedachten heeft... om die nu aan de wethouder te stellen... Want het zijn algemeenheden die ik van u hoor. Maar spits dat nou eens even toe. Meneer Kroonsberg. Dan zou ik dus de commissievergadering over gaan doen. En dat vind ik niet nodig. Ik heb toen antwoorden gekregen. En die waren wat mij betreft niet uh, die, die antwoorden die ik graag hoorde. En daar laat ik het dan bij. Ik heb vragen gesteld. Ik heb inderdaad aanwijzingen gegeven. Over onder andere de reserve parkeren dat we daar zulke schommelingen in hebben... dat we die wel moeten houden. Waarom zou ik dat nu nogmaals moeten vragen? Ik mag toch aannemen... dat wij een collegiaal bestuur hebben... die elkaars zaken kunnen waarnemen. De maar heeft het ook al genoeg. Dus. En de vraag is ook al net... naar voren gebracht. Dus. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Ik kijk even rond, volgens mij... Is het handig om op dit moment even naar het college te kijken en de wethouder te vragen of hij nog een korte en bondige toelichting heeft? Meneer Bluis. Ja, dank u. Ik ben bang dat het niet kort en bondig zal zijn. Wilt u dat ik u help? Ja, u moet me dan helpen. Um, het uh, voorstel is in feite toch wel een beleidswijziging op het financiële vlak, die wij hier toch wel voorstellen. En dat, dat is ingegeven, en dat kunt u in het stuk lezen, vanuit het feit dat we naar een transparantere manier van begroten willen waarbij u als raad meer vanuit uw budgetrechten gericht op thema's gericht op debaten en lasten per product per thema enzovoort kunt handelen en oordelen nu zijn er een aantal zaken zijn weggeschreven in reserves en wordt er geput uit die reserves en ik heb zelf moeten constateren in mijn korte tijd als wethouder als ik het bijvoorbeeld over de reserve parkeer heb dat het uitleggen, het uitleggen van wat daar allemaal precies in gebeurt... en het is door de, nu ook weer gebeurd, er zit nu weer een hele straat bij... en als ik dan eerlijk vraag, kunt u dat allemaal achter de komma doorgronden... dan is dat een hele lastige zaak. Een hele lastige zaak. Bij de najaarsnoten heb ik dat ook aangegeven... was het ook een lastige zaak. Met andere woorden, het is dus niet transparant... de wijze waarop bijvoorbeeld die reserve ingestoken is. Die reserve bijvoorbeeld van parkeren, en dat is nu weer helemaal uitgelegd, dan kunt u precies zien hoe die nu in de meerjarenperspectief staat weggeschreven. En u weet, u hebt een begrotingsuitgangspunt dat u vanuit 1 miljoen euro wilt u in feite van de opbrengst gebruiken ter laste van de, van de begroting. En u kunt gewoon nu lezen dat de opbrengst van het product vanuit de exploitatie meerjaar in meerjaar perspectief onder die miljoen zit. Klaar. En dan kan je wel zeggen van ja, oh, dat weet ik nu. Weet je wat ik ga doen nu? Want dat geeft, dat geeft het systeem nu aan. Dan, oh, dan kom ik in die vier jaar 400.000 euro tekort. Dan weet je wat ik zorg. Ik zorg dat ik een reserve heb. van een x-bedrag. 400. 500. 600.000 euro. om dat steeds op te vangen. Eh, bent u weer afgedekt. Colleges afgedekt. Fantastisch. Nee, we hebben een ander probleem. We hebben feitelijk het probleem. Dat we een begrotingsuitgangspunt hebben van 1 miljoen, waar we niet aan kunnen voldoen. En daar moeten we aan werken. Dus we moeten werken of aan de kosten of aan de inkomsten. Nou, door die reserves, al die reserves, tegen, die hebben we tegen het licht gehouden, en hebben we gekeken wel, wat is die nut van die reserves geweest. En als ik dan naar de heer Kraam ga en ik pak dan de rente bijt. Nou, ik hoef u niet te vertellen dat de reserve rente, die is trouwens, in jarenlang heeft hij op meer dan een miljoen gestaan. We hebben hem nu afgerond op 500.000 euro structureel. Want dat hebben we gewoon nodig om de marktontwikkelingen die we niet helemaal in de hand hebben. Want daar hebben we dus iets niet in de hand om die te kunnen opvangen. Dus dat is een, een echt een egalisatie om te gebruiken. Bij parkeren ligt dat dus anders. Die ja. is ook ooit zo daarvoor ingesteld. Maar we zitten eronder. En het is niet zinnig. Om een potje daarvoor te geven. Dus wij proberen een potje. Meneer Kramer heeft een korte vraag ter verduidelijking. Ja, voorzitter, ik vind het dan toch jammer dat ik een deel van de commissievergadering moet overdoen. Maar het was juist ook vanwege het weer dat ook de inkomsten van het parkeren per jaar kunnen verschillen. En als het iets wisselvalliger is als het weer, in plaats van de rentes, is het dat wel. Dus uw argumentatie gaat in dit geval niet op. Meneer Bluis. Ik probeerde u al uit te leggen. Er... Meneer Bluis, ja? de geluid. Sorry, dank u. Die reserve is niet voor niks teruggebracht. Van 1,3 miljoen naar een miljoen is die teruggebracht. En dat is ook de reden dat dat zo is gebeurd. Dus wij houden dus nu gewoon rekening in onze begroting. Als wij denken dat de, de, de kosten en de baten niet in verhouding zijn... en dat hebben we dus in meerjaar perspectief nu ook begroot... dan is de opbrengst ook onder die miljoen. En dat is dan ook reëel. Dan zullen we, als wij dat niet die miljoen halen dan hebben we dat ook budgettair ergens op te vangen. En dan gaan we dat niet uit potjes halen om dat op te vangen. Dan hebben we een probleem op te lossen. En natuurlijk en kan het weer daarvan invloed zijn... maar ik denk dat ik wel kan stellen dat op dit moment het terugbrengen... wat trouwens door de, volgens mij door het vorige college al gedaan is... dat is niet voor niks gebeurd van 1,3 naar 1 miljoen... dat we op de redelijke kritische grens zitten van dat het haalbaar is... en. U zult ook bij de. U kunt het in de winternotities al lezen, die u heeft gehad. U zult het bij de rekening straks ook terugzien. Dat dat ook ongeveer het beeld is voor, op, op termijn. Want zoals ik u al aangegeven heb, ik aangekondigd. in de najaarsnota. dat er al volgens mij een overschot van 250.000 euro meer binnen was gekomen. Uiteindelijk kunt u in de winternotitie lezen. En dan zeg ik dat maar even voor: dat het op 350.000 euro is. is. Met andere woorden, Meneer. het ligt in verhouding. Dus het huis. Korte interruptie nog. Ja, voorzitter, uh, nogmaals. Um, de heer Bluis zegt... ja, we hebben een probleem... want we krijgen te weinig inkomsten... of we geven te veel uit op het uh, product uh, parkeren. En uh, dus daarom moeten we dus gaan oplossen. En daar ben ik het met hem eens. Dus wellicht zullen we dat dan moeten gaan afromen... of moeten eens kijken van hoe we meer inkomsten gaan krijgen... of misschien een heel ander uh, beleid daarop in gaan zetten. Maar dat neemt niet weg... ...dat nu juist egaliseren van die bedragen... ...dan belangrijk zijn. Want als u zegt van... ...nee, we gaan dat niet doen... ...u weet niet op dit moment... ...op welk bedrag u volgend jaar gaat uitkomen... ...met de verkeerinkomsten. Dus dan wordt het, wat ik al zei in het begin... ...kans dat je een grote onderschrijding hebt... ...of een grote overschrijding. En beide zijn niet goed voor een... ...stabiele financiële huishouding. Meneer Beluys. Ja, vandaar dat in de begroting... 2015, 2016 en meerjarenraming het heel conservatief... allemaal geraamd is. Daar houden wij natuurlijk... wel rekening mee dat dat gebeurt. Dus wij zullen ervoor zorgen dat wij... daar zo dicht mogelijk tegen aandacht. En inderdaad, als het een hele goede zomer is... dan komt er, en dat blijkt dus nu ook... 350.000 euro extra binnen... Ja, dat, dan kunt u zeggen van... het heeft u niet goed begroot. Ja, ik kan inderdaad... de zon niet begroten. Dat kan ik niet begroten. En dan zijn we blij met die 350.000 euro. En ondertussen hebben we wel gehandeld binnen de kaders die er liggen. Dus het, het heeft geen zin om een pot te maken voor iets. Wij proberen, en dat is ook de filosofie die achter deze hele noten ligt... om alle begrotings, de baten en de lasten te brengen op het niveau waar ze op horen te liggen. En dat doen we door te sturen op de budgetten door vervolgens goede analyses te doen op de jaarrekening en bij de begroting telkens maal daarop in te spelen en u ook die voorstellen te brengen zodat dat meer in evenwicht komt en blijft en dat is de uitgangspunt om, om dus die reserveposities van die terug te brengen en gelijkertijd natuurlijk de constatering dat we inderdaad een andere begroting hebben en dat we dus naar die 5 miljoen moeten dus als u kijkt Bluizel, naar wat er met de... Mevrouw van der Veld, korte interruptie Korte vraag. Ja, meneer Bluister is natuurlijk al heel veel verder als waar ik nu zat. Want uh, ik, ik het lukte even niet, maar u mag uw zin natuurlijk altijd afmaken. Uh, pagina 16 van 25, egalisatiereserve. Parkeren wordt daar even aangehaald. En daar staat daar, de afgelopen jaren schommelt deze reserve rond het nulpunt. Ik denk, oh, nou... Als ik nou het vorige niet gelezen zou hebben, zou ik u nog geloofd hebben ook. Maar we gaan wel 90.000 euro storten in de algemene reserve. Behoorlijk nulpunt. Dank u. Meneer Pluis. Ja, ik verwijs naar de, de, de mededeling die gedaan is, waar exact in staat vermeld hoe die, die reserve verloopt, hoe het meerjaarperspectief. Dat moet u nog eens even lezen. Dat heeft u via de mededeling via de griff gekregen. En daar kunt u precies in lezen hoe het uh, zich tot zich verhoudt. Dan uh, over het begrip creatieve boekhouden. Uh, kijk, wat, wat er in feite gebeurt: de, de, de, de reserves worden herschikt. En het heeft helemaal niks met creatief boekhouden te maken. Want daarom staat ook heel duidelijk op, uh, op pagina 4, 4 van het raadsvoorstel: kunt u exact zien, mevrouw uh, Van den Veld, welke de bedragen van. Van, van, de, van, de, van de opheffing gaan... naar de algemene reserve. Dus er is niks creatiefs aan. Dat is helemaal niet creatief. Dat kan ook niet. Je kan niet reserves creatief boekhouden. Het zijn of reserves... die op een reservepositie staan... of ze staan op een andere positie. In dit geval zijn er een aantal reserves... weggegaan en die zijn naar de algemene reserves gegaan. Dus ook van creatief boekhouden... kan wat dat betreft... nu ook dus geen sprake. U wilde wat vragen, mevrouw Van der Veld? Ja... Ik, ik blijf het zeggen, um, u, u, u haalt het net zelf ook weer aan, creatief boekhouden. Ik bedoel dat niet in een negatieve sfeer. Maar het is natuurlijk wel een vorm van het kunstmatig ophogen van je algemene reserve ten koste van bestemmingsreserves. Dat bent u toch wel hopelijk met mij eens. Dit is een ja-nee vraag. Egalisatie in dit geval. Nee Bluijs. Nee. Iets? Ja, wel. Want u luisteren? Als ik een huishouden heb en ik verwacht dat mijn koelkast binnen een stuk Vel, gaat... Dit neigt naar een debat en daar heb ik geen behoefte aan. Ik, ik ben nou al koelant geweest. Langer. Een debat wordt tussen u onderling gevoerd en niet met het oorlog. Daar heeft u helemaal gelijk in. U bent maar... zelf een van degenen die er altijd strikt aan houdt. Dus dat waardeer ik ook buitengewoon. Ik ben koelanter geweest omdat er misschien niet de wethouder... maar een wethouder in de commissievergadering was. Maar ik wil hem nu toch wel... een beetje strakker gaan houden. Wethouder heeft het woord. Ja, ja de, de pagina 44 staat een bedrag van 490.000 euro. Die 490.000 euro die gaat weg uit die reserves. Die wordt toegevoegd aan de algemene reserve. En op dat moment heeft u het budgetrecht. U heeft die algemene reserve tot uw beschikking en die mag u gebruiken. Die kunt u gebruiken, net zo goed. Maar we gaan het niet meer in aparte potjes stoppen. We gaan proberen de producten scherp neer te zetten. goed op te begroten. En ook goed het beleid op te voeren. En niet zeggen, oh we hebben nog wel een potje in de egalisatiereserve parkeren. Dan lossen we wel even het tekort ontstaan vanwege bijvoorbeeld de parkeergarage het LDC die nu nog het tekort heeft. Er zijn meerdere jaren, zijn er reserves omdat we een tekort hadden op die exploitatie gebruikt om dat te dekken. En dat moet je eigenlijk niet willen. En als je het wel wil, dan moet je het heel bewust voor kiezen. En dat is wat, wat, wat dit college voorstelt. Dan ga ik naar het abonnement van de Partij van de Arbeid... ten aanzien van de overige gelden van de BMO. Inderdaad, dat waren ooit geoormerkte gelden. In de toelichting, de toelichting is nog eens aangegeven... wat er eigenlijk met dat bedrag is gebeurd. Dan kunt u zien dat er in 2009 en 2013... Uit, ...van het bedrag een onttrekking heeft plaatsgevonden... ...omdat dat uh, daar noodzakelijk was... ...en in de tussentijd heeft er verder geen onttrekking plaatsgevonden. Dus ook in het licht van onze filosofie met minder reserves op te gaan... ...hebben we gezegd van nou, dan is het niet verstandig om die reserves in stand te houden. Ik ben het wel met de heer Tonen eens... ...en dit is precies, het is dus wel leuk dat deze discussie nu plaatsvindt... ...want dit is precies waarom we het anders willen. De heer Tone zegt, en daar heeft hij gelijk in... ...wij moeten voor de jeugd moeten we dat regelen. En de heer Tone heeft de verwachting... ...dat moeten we niet uh, dan maar elke keer apart regelen... ...maar de heer Tone zegt eigenlijk... Van, nou, ...ik verwacht dat misschien wel structureel en allerlei dingen... ...dan ben ik het helemaal mee eens. Dus wat is mijn voorstel om nu structureel in de begroting... ...extra middelen ter beschikking te stellen... ...om dit te regelen en dat, dat te benoemen... ...dus misschien moeten we dus structureel in de begroting... Een, misschien wel een product maken... of een deelproduct waarin we zeggen... voor dit zetten we vijf, bijvoorbeeld... 50.000 euro structureel in de begroting. Nou, en dan hebben we het geregeld... zoals we het horen te regelen. Want zeker als het een structureel bedrag is... is het helemaal niet de bedoeling... dat we dat uit de reserves halen. Dan moeten we het budgetteren. En dat is, ook de, dat is de hele context... van deze hele manier van anders benaderen. Meneer Toon, dus, Voorzitter, um, het, het klinkt sympathiek... wat de heer Bluijs zegt... Uh, waren het niet dat we een uitgekleed budget krijgen jeugdzorg vanaf 1 januari 2015 daar moeten we al heel veel mee doen en laten we hopen dat we uh, doordat we regionaal werken en, uh, en goed kunnen aanbesteden enzovoort enzovoort en wij slimmer kunnen werken dan het Rijk want dat kunnen we hebben bewezen op meerdere fronten uh, dat we met dat geld zo goed als uitkomen dan heb je daarmee niet... deze materie afgedekt. Want die bestond al. Dat is, dus in feite zijn dat al oude middelen. En wat is nou handiger... dan die oude middelen... die je nu hebt... en die je voor ten minste... ik heb opgeschreven... ten minste zeven jaar... maar als je een beetje goed rekent, kom je zeker tien jaar daarmee weg. Om die middelen daarvoor gewoon te bestemmen. En dan kun je... Dus in je begroting jaarlijks opnemen dat je de reserve eh, overige WMO jaarlijks met 15.000 euro afraamt en opneemt in je begroting. Meneer Vlaas. Ja, dat is precies, ik, ben, ik, ik ben het helemaal met u eens dat we dat, dat budget daarvoor ter beschikking moeten stellen. Ik, dus ik stel ook voor om dat budget gewoon in de begroting te gaan opnemen. Bij de voorjaarsnota vast te stellen. En wij moeten dat via de reguliere begroting dat doen. U weet dat we heel duidelijk in de, in de risicoparagraaf van de begroting 2015... behoorlijk risico hebben opgenomen voor, voor, voor dit soort zaken. Dat staat iets van 400.000 euro dus op het moment dat wij een overschrijding hebben... nu in 2015, omdat we het misschien niet hebben... omdat het dan weg is, dan halen we dat daaruit. Maar de, ik vind, in principe moet het zo zijn dat we dat in de begroting hebben. Dus ik zeg u toe, dat ik vind het, op zich ben ik het met u eens... dat we het geld, moet, geld moeten gebruiken. Maar ik vind dat we het gewoon op de systematiek moeten doen... die we vanaf nu hier afspreken. En ik zeg u toe dat wij met voorstellen komen... Uh, om uh, dat structureel in de begroting... ...in de miljardenraming op te nemen. En ik verwijs dan maar weer naar de winternotitie. U zult zien, er is, daar is ruimte voor. Dus dat is de toezegging die ik wil doen. Want ik wil niet weer terug naar het oude principe. Want anders blijven we met twee systemen werken. Dus ik ben het helemaal mee eens dat we het geld moeten gebruiken. Maar op een, ik wil het op een andere manier financieren. En die toezegging doe ik u bij deze. Meneer Demmers, heeft u een vraag ter verduidelijking... Schrijf... Oh, ik heb een vraag aan de coalitieondersteunende partijen. Dat mag straks in de tweede termijn. De wethouder heeft nog een oh. eerste termijn het woord. Ja. Wethouder Bluis, ben je ja, nog afronden? Nou, we hebben nog de 5 miljoen hè, van de algemene reserve. En, uh, nou, dus uh, ik kan u wel mededelen, als u de winternotitie hebt gelezen, dat u er wel vanuit kan gaan dat als de, winter, als de rekening is vastgesteld, dat wij die 5 miljoen wel halen. Maar u moet de winternotice, dat is even ter geruststelling, omdat er nogal heel zorgelijk over dingen wordt gedaan. Maar waar het in feite om... Ja, dat hangt van het weer af, denk ik, ja. Maar het, het wordt een zonnig jaar, denk ik. Um, ten aanzien van uh, dat begrip, ja, dat moet dan maar even geregeld worden. En dat moet in de zittingsperiode worden.